Torquemada was een Spaanse groot inquisiteur. Een groot inquisiteur? Ja, ja. Geen simpele geest. Hij vond het naar het schijn plezant om ketters in de nok van de kerk... op een dwarsbalk te laten verkommeren. Tot ze van vermoeidheid en schreek op de plaveien te plettervielen. Hmm, gezellige Keon. <laughs> ja. ja, maar wat ik eigenlijk niet begrijp, hè, hmm. dat is... waarom ze juist mij en niet u genomen hebben om die operatie te leiden. Uh, we, we wilden maar... Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Waar, hè? Ja, ja, ja. En Joke, Bart al gezien? Mm -hmm. Is dat gevallen voor je Charmes? Ja en nee. Hij heeft beloofd voor de nodige contacten te zullen zorgen, maar zelf wil hij er deze keer tussenuit blijven. Het wordt hem allemaal veel te gevaarlijk. En hij heeft er zelf geen enkel belang meer bij, zegt hij. Hoezo? Hij wil dat we die affaire van die sleutel rechtstreeks met die mannen van het koetshuis afhandelen. Wat? Dus ook met de anderen? Ja. Meerder, meerder. Die twee mogen nooit weten wie onze man achter de schermen is. Jij hebt schrik dat hij zijn mond voorbij zal praten. Maar, uh, dat dan ik... verraadt hij zijn eigen toch ook? Maar als ze met veel geld staan te zwaaien... Ja, wilt je het dan liever afblazen? Ja, Klaar, oké, okay, nou. Maar straks zitten we langs twee kanten vast. En daar moeten we iets aan doen. Hoe dan? Ai, Ik heb het er helemaal niet gezegd. We moeten ervoor zorgen dat er altijd een uitweg blijft voor ons. We geven ze de sleutel van de pelikaankelder... ...en tegelijk proberen we hen af te remmen. Is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, maar ik heb misschien wel een idee. Commissaris, meneer Vermeer. Middag, meneer Sion. Stoort het als we even binnenkomen? Ja, zeggen ze dat niet verhelpen, zeker? Ja, weinig. In dat geval, welkom. Dank u, dank u. Ja, dat is de eerste keer dat ik in het koetshuis kom. Tot vorige week wist ik zelfs niet dat de Brugse musea en kerken van hieruit worden bewaakt. Ja, ik begrijp dat we dat niet aan de grote klok hangen. Ja, er zou wel eens iemand op het idee kunnen komen om er met een of ander schilderij van door te gaan. U denkt dus nog altijd dat die diefstal gebeurd is omdat wij ons werk hier niet goed doen? Als wij hier straks kunnen weggaan in de overtuiging dat dat wel het geval is... ...dan zal ik dat met veel genoegen toegeven, beloofd. Ja, hier zijn we. Zoveel monitors. Wat wilt u? Er valt in Brugge wel wat te bewaken, zeker overdag met al die toeristen. Dan zitten we hier met meerdere mensen, zoals u ziet. Dat scherm is Groothuizen? Klopt, en dat is het Arendshuis, daarnaast de renaissancezaal van het Brugse Vrije, Sint Salvator enzovoort. Daar rechts, dat is het Groening Museum. En u kunt alle camera's van hieruit bedienen? Allemaal, welke zaal ook. In of uitzoomen, pannen, dat is allemaal geen probleem. Als u wilt proberen, ga gerust aan. Och nee, dank u. Ik zou toevallig eens op een verkeerde toets kunnen drukken. Dat is minder erg dan op een verkeerde man te mikken, geloof mij. Meneer Sion, wij proberen ons werk ook goed te doen. En wij vertrekken altijd van het feit dat geen enkel spoor mag genegeerd worden. Oké, okay, oké. Okay. Maar het geeft geen goed gevoel dat hij mij weer op de rooster komt leggen. Op de rooster. Dat is veel gezegd, hè, meneer Sion. Is Luc Maas hier, de man die dienst had de nacht van de diefstal? Natuurlijk, maar ik heb u toch al gezegd dat. Ja, we... Nee, we willen hem gewoon een paar vragen stellen, als u zo vriendelijk zou willen zijn. Zeker. Leuk, ja, kom eens. Van in en vermeer van de bijzondere recherche. Waar kan ik u helpen? Wel, vertelt u ons eens wat er in het koetshuis is gebeurd in de nacht van de inbraak in het Groeningen Museum. Pff, kort en bondig. Niks. Helemaal niks. Op geen enkele monitor is iets te zien geweest. Geen enkele alarm is afgegaan. Maar hoe verklaart u dan de diepstal? Verklaren? Dat kan ik niet. Het is voor ons allemaal een raadsel. Deze centrale is toch permanent bemand, meneer Sejoen. Zeven dagen op zeven, 24 uur op 24, ja. Kan zo worden uitgeschakeld? Waarom zouden we dat doen? Ja, kan het. Natuurlijk. Bij herstellingen of zo. Ja, het is dus mogelijk dat iemand die nacht de boel hier heeft platgelegd. Oh. Ja, u bedoelt mij dus? Ik was hier helemaal alleen, meneer. Dat is s'nachts altijd zo. Allee, hoe ver zou ik gelopen zijn als ontdekt hadden dat alarminstallatie een tijd had stilgelegen? Uh, excuseer. Van uh, in? Wat? Wanneer? Het is toch geen grap? Uh, goed, we zijn er direct. Uh, sorry, heren, we moeten weg. Uh, dringende zaak. Kom uh, mij. Bedankt, uh, meneer Sioen, uh, meneer Maas. Uh, tot nog eens. Heren. Wat nu, Pieter? Brandt het ergens? dat ja, scheelt niet veel. Dat was de key. Er is een brief aangekomen op het bureau. Een brief? Ja, in verband met de ETA. Ze plannen een aanslag, hier, op de Spaanse eerste minister.